In de Australische deelstaat Victoria zijn zo'n 50.000 inwoners wakker geworden zonder elektriciteit. De stroom was uitgevallen doordat tientallen elektriciteitspalen in vlammen waren opgegaan, meldde Australische media. De politie waarschuwde automobilisten om voorzichtig te rijden omdat verkeerslichten waren uitgevallen. De brandweer in Victoria heeft de handen vol aan branden door de aanhoudende droogte en moest vannacht zeker 130 keer uitrukken.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 Op de Olympische Winterspelen komen vandaag op drie verschillende onderdelen Nederlanders in actie. Wel Berghuis maakt vanochtend haar Olympisch debuut op de Snowboardcross. Irene Wust, Lotte van Beek, Jorien Ter Mors en Marit Leenstraat strijden vanaf drie uur om de medailles op de 1500 meter. Later vanmiddag komt de Nederlandse bob in actie. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen droog, het is wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bij Ford roepen ze dat ze over tien jaar geen auto's meer verkopen, maar mobiliteit. Jongeren stoppen massaal met het kopen van auto's. We zijn bezig afscheid te nemen van de heilige koe. In tegenlicht, hoe raken we de auto kwijt? Vijf over negen bij de VPRO op Nederland 2. Welkom bij het derde uur van Vroege Vogels. Met uh, duurzaam gedrag, nieuwe veldkers en groene banken. <hierig> Vrijdag publiceerde het Internationaal Centrum voor Zeeonderzoek een artikel met als titel: Stof tot nadenken hoe iedereen walvissen dood. En dat ging rond op de vroege vogelsredactie redactie van Geef eens hier laten zien. Nou, dat gaat niet over ons, wij zijn vroege vogels. Natuurbescherming zit in onze genen. Wij eten wel eens een haring of een makreel, maar wij walvissen doden, houd toch op. Maar het gekke is, het gaat dus wel over ons, tenminste over iedereen die wel eens vis eet, want iedereen doodt namelijk walvissen. Ja, dat is toch stof tot nadenken. Bijna iedereen is tegen de commerciële walvisvangst, zoals die door Japanners, Nooren en IJslanders gepraktiseerd wordt, terwijl we niet doorhebben dat een veelvoud van die dieren sterft als gevolg van de gewone visvangst. Duizenden walvissen, dolfijnen en bruinvissen komen jaarlijks om als bijvangst... of raken verstrengeld in losgerukte visnetten. En de oplossing? Ja, behalve geen vis meer eten, maar hemel, er mag al zoveel niet meer. Uh, zorgen dat er met slimmere en betere visnetten gevist wordt... waarin deze dieren niet meer verstrikt kunnen raken... en afdwingen dat er zeereservaten komen waar visvangst op wat voor manier dan ook verboden is. En hoe doen we dat? Nou, uh, even googelen op zeereservaat is al een eerste stap. Misschien tijdens het volgende muziekje... Walk van Sydney Torch. Een auto die zichzelf bestuurt. Dat klinkt misschien futuristisch, maar de techniek is er al lang. Automatisch rijden is natuurlijk veiliger, comfortabeler. Oh ja, het lijkt me echt zo fijn. En energiezuiniger. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze de regie over hun voertuig uit handen geven. Persuasive technology kan hierbij van pas komen. Overtuigende technologie. Manieren dus om het gedrag van mensen te veranderen. Bijvoorbeeld door vertrouwen te krijgen in de virtuele bestuurder van je auto. Promovendus Frank Verberne ontwikkelde een avatar, een, ja, een soort virtueel mannetje, dat vertrouwen moet inboezemen. Hij bouwde het in, in het dashboard van een simulator, en test er proefpersonen mee. Zoals er Janet Paramore, samen met Antonie Meijers, hoogleraar ethiek en psychologie van de techniek, maakt ze een proefritje. Nou, oké, okay, we gaan rijden. Ja? <laughs> uh, ik hou hier in de gaten met een camera en een microfoon. Dus ik kan jou gewoon horen dadelijk in de controlekamer en jij mij hier ook. En waar gaat de reis naartoe? De reis gaat naar het onbekende. Dat klinkt wel heel spannend. Dat is het ook. <laughs> dus de vraag is, vertrouw je erop dat het allemaal goed gaat? Ja, dat weet ik nou nog niet hoor. Nou ja, dat uh, zul je dadelijk merken. Ik geef in principe nooit graag dingen uit handen namelijk. Dan ben jij de ideale kandidaat voor dit onderzoek. Goed, nou, uh, dan stap ik in. Ja, uh, de Gordon even om. Nou, deze dashboard ligt eraan. Ik vind het spannend dit. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, daar ben ik weer. Ah, kijk. Ik zal eerst even uh, een pop tevoorschijn toveren. Dit is jouw buddy, jouw social agent. Uh -huh. Dus in principe, kijk, de gezicht die je nu ziet, dat mix ik dus altijd met uh, of jouw gezicht of die uh, van iemand anders. Om en... nog meer uh, vertrouwen te krijgen ja, dat is in de even. persoon. En de simulator gaat nu een klein beetje omhoog. <laughs> Het uh, beweegt hij een klein beetje? Hey, het gaat wel hard, hè, meteen. Ja, dan komt de bocht. Hoe hard voelt het? Nou, ja, ik rijd nu 100, maar uh, ja, we rijden tussen die pilonnetjes, dus dan lijkt het al meteen harder natuurlijk. Doe jij dat of? Uh, want we nee, zijn dat... een beetje aan het zwabberen. nou. Ja, dat uh, dat hoort in deze rit. Nou, dus, uh, nu zijn we op de snelweg. Hier rijdt hij op een stoplicht af? Oké. Okay. Die is op rood. En de vraag is, uh, kan hij nog op tijd stoppen of niet? Nou, ik zou nu maar gaan remmen. Nou, het gaat nog verder door. Ah. Dus nu is de vraag van, gaat het er nog goed komen of niet? Maar dit geeft wel een indruk, denk ik. Want er zijn dus een aantal scenario's die je hiermee doet. Al, al, soorten bochten met 100, met 120 kilometer, met 80 kilometer. Uh -huh. Bochten naar links, bochten naar rechts. Um, meer gecompliceerde verkeerssituaties. En dan is steeds de vraag van, zou je nu de besturing over willen laten aan deze geautomatiseerde jongen? Ja, dat ik. Even een beetje frisse lucht. Ja, de auto's is me. Maar goed, waar het om gaat is dat dit dus een systeem is... waarbij je eigenlijk niks meer zelf hoeft te doen hè, als automobilist. Precies. Dus straks kun je gewoon dronken naar huis gereden worden... door een virtuele chauffeur, zonder dat je zorgen hoeft te maken... dat hij niet naar het goede huis brengt of dat het niet veilig gebeurt. Maar reed hij nou ook zuinig bijvoorbeeld? Nou, Alle algoritmes die je kunt maken om zo'n auto zelfrijdend te maken... die kun je ook aanpassen dat die minder brandstof verbruikt. Zeker ook als je auto's met elkaar laat rijden. Heel dicht op elkaar. Dus um, de eerste auto verbreekt de windweerstand. Um, Andere auto's kunnen daarvan profiteren. En hoe dichter je op elkaar rijdt, hoe zuiniger je kan rijden. Er zijn studies gedaan in de context van vrachtwagens... waar wel tot 25% energiebesparing mogelijk is bij hybride vrachtwagens. En dat komt omdat die energie terugwinnen in hun wielen als ze hybride zijn, via elektrische systemen. En dan moet je ook een geoptimaliseerde curve... een optrekcurve of afremcurve volgen... om maximaal hoeveelheid energie te halen uit een remtraject. Mm -hmm, yeah. Als je het hebt over duurzaamheid... dan heeft iedereen misschien wel goede bedoelingen... maar de feitelijk gedrag strookt niet altijd bij de goede bedoelingen. Een van de manieren waarop je deze technologie kan inzetten... is juist door mensen ook in hun gedrag duurzaam te laten zijn. En dus inderdaad door de besturing over te laten aan een voertuig... wat dat veel optimaler en veel beter kan dan mensen dat kunnen. Er zijn ook allerlei beloningssystemen. Dus dan krijg je een mooi plaatje te zien op je dashboard... of iemand gaat misschien tegen je zeggen, wel dan, dingen. Gebeurt dat al? Is dat al ingebouwd in, uh, in auto's? Met spraak weet ik niet, met plaatjes weet ik wel. Ja. Hè? Dus dan gaat er een boompje groeien met meer blaadjes en bloemetjes... en weet ik het allemaal niet... Of misschien in harde euro's uh, aangeven op het dashboard hoeveel ze besparen? Dat is ook een manier van feedback. Uh, we weten ook uit onderzoek dat feitelijke feedback, waar je net over had... cijfers ja. laten zien, zoveel bespaar je, ja. is minder succesvol dan sociale feedback. Dus als een sociale als een robot of een uh, avatar of een agent... Een mannetje op een scherm zegt tegen jou van, heb jij prima gedaan? Dat blijkt uit onderzoek beter te werken dan die zegt van... hé, hey, je hebt nou twee euro verspeeld, uh, doe dat eens niet meer. Ja. Maar er zijn vrachtauto's die al met deze technologie rijden. Wij doen wel uh, dus daar proeven mee ja, ja. met DAF Trucks samen. Hè, dus mm -hmm. uh, die zitten ook in de begeleiding van dit project. Die zijn heel erg geïnteresseerd hierin. Maar ja, vrachtwagenchauffeurs zijn natuurlijk ook individualisten. En ik kan me voorstellen dat die zeggen van nou, ik bepaal zelf wel wanneer ik rem en uh, gas geef die geven wel iets heel belangrijks uit de handen... die zitten de hele dag op de weg. Ja, maar dat is ook een romantisch idee van een vrachtwagenchauffeur. <laughs> Tegenwoordig rijdt een vrachtwagenchauffeur in een auto... die 24 uur per dag gevolgd wordt met GPS. Dus dat idee van vrijheid is wel voorbij. Maar goed, je moet het afzetten tegen de menselijke chauffeur. En ja, we hebben ook natuurlijk iets van 900 verkeersdoden per jaar. En dus daar zitten ook grote veiligheidsrisico's. Dus uiteindelijk, ja moet de technologie dat wel beter doen dan mensen. Anders dan is het een verloren zaak om dat überhaupt in te voeren. Ik vind dat toch een beetje eng om alles maar uit handen te geven. Nou ja, dat draait echt om dat sleutelissue van vertrouwen. Hè? Dus wil je zo'n systeem vertrouwen? Nou, dat hangt weer af van bijvoorbeeld deelt dat systeem dezelfde doelen als jij hebt. Bijvoorbeeld vind je brandstofbesparen belangrijk... en dit helpt jou om beter brandstof te kunnen besparen... dan zie je dat eerder als een vorm van empowerment. Dus het helpt jou om je eigen doelen beter te realiseren... dan je dat zelf zou kunnen... Dan kijk je er anders tegenaan dan als jij een sportieve rijder bent en denkt van ja, het enige wat mij interesseert, is gewoon lekker scheuren op de snelweg en zo snel mogelijk van A naar B. Eigen baas. Eigen baas. Ja. Vlam in de pijp, ja, ik bedoel. <laughs> ja. Dus daar hangt dat heel erg mee samen. Of je die technologie vertrouwt en of je die besturing wil overgeven. Nou, het gaat niet over auto's, maar je kunt natuurlijk aan allerlei uh, dingen denken. In de gebouwde omgeving, in je huis, het energiebeheer overlaten aan zo'n systeem mm -hmm. heeft heel veel gelijkenis met het besturing overlaten van een voertuig. Ja. Met smart grids bijvoorbeeld is het zo dat je, wanneer je je wasmachine aanzet of je afwasmachine dat laat je dan extern sturen want dat doe je als een windmolen en voldoende energie aanlevert. Nou ja, dus dat overdragen dat zal denk ik in de toekomst veel beter kunnen als je dat met persuasive technology doet. Mooi woord. Ik, weet de, ik denk dat ik nu weet wat het probleem is met auto's. Dat zijn koninkrijkjes. Mensen willen daar gewoon alleenheersertje zijn. Ja, dat is natuurlijk ook de eeuwige strijd met openbaar vervoer... waarin je dus niet ja. in je eigen huiskamer zit. Maar goed, je eigen huiskamer die gaat er wat anders uitzien. Die wordt comfortabeler, je hoeft niet meer steeds te letten op het verkeer. Je, kunt, je pakt de krant er eens bij, een kopje koffie... De auto gaat zelfs meer lijken op je huiskamer. je kan best een uh, comfortabele bank of bed in je auto installeren als hij daar toch alles zelf rijdt. Gewoon gordijnen dicht, tv aan. Ja, precies. <laughs> ik hoor wel wanneer ik er ben. Ja, maar dat zijn we nog lang niet in ieder geval. Dus dat, uh, daar hebben we nog wel heel wat werk aan te doen. Wanneer is die dan? Misschien vanaf 2035, 2040. Nou, hoef ik er niet meer in te zitten. Denk, God, denk ik. ik. Leeft <laughs> wel. Dan heb je leeftijd bereikt dat je zelf niet meer kan rijden. <laughs> ja. Oh, yeah. luisterde naar een prachtig stukje uh, muziek. Uh, Wat was het? De mazurka in C. Groot van uh, Chopin. Kijk eens aan. Maar die floepte er plotseling uit hier aan het Nadermeer. Verdween zo in de verte boven de bosrand. Uh, we, gaan iets, uh, we gaan iets anders doen. Het nieuws, hè? Laten we naar het nieuwsoverzicht gaan. Ja. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. MUZIEK ja, en we gaan weer naar Sochi. Nee hoor, we gaan een nieuwsbericht doen over Sochi. Namelijk de winterspelen daar zouden de schoonste ooit worden... volgens de Russische autoriteiten. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Niet alleen zijn er tonnen vuilnis illegaal gedumpt buiten Sochi. Er zijn ook duizenden hectare bos gekapt. En er zijn overwinteringsplekken van dieren... en broedplaatsen van bedreigde vissen vernield. Milieuactivisten die hier tegen in het verweer komen... worden hard aangepakt... Pesterijen, intimidatie, afluisterpraktijken en arrestaties... zijn aan de orde van de dag. Vooral de organisatie Environmental Watch on North Caucasus moet het ontgelden. Twee leden zijn opgepakt wegens vandalisme, tussen aanhalingstekens. En ze hebben een voorwaardelijke straf gekregen. Eén ervan is Soeren Gazardian. Hij was tot enkele jaren geleden vertegenwoordiger van Rusland... bij EuroBets, een werkgroep ter bescherming van vleermuizen... En dierekoloog Jascha Dekker is bevriend met hem. En we vroegen Jascha: wat heeft Soeren nou precies gedaan? Hij heeft geprotesteerd tegen een illegaal geplaatst hek. Ze gingen foto's maken van dat hek en zijn toen opgepakt. Dat hek dat is neergezet is een hek rond een huis van een gouverneur. De gouverneur van de staat. Er gebeurt er dus van alles wat tegen de Russische wet is. in een gebied wat eigenlijk gewoon een reservaat is. Dat maakt hij kundig en dat wordt niet op prijs gesteld. En worden daarbij ook vleermuizen bedreigd, bijvoorbeeld? Ja, dit gebied is één grot waar de wereldwijd de grootste kolonie mopsvleermuizen overwintert. En juist daar zijn ze van plan om de, om de beschermde status op te heffen. Zodat daar van alles kan gaan gebeuren. Ja, dat is allemaal heel bedreigend. Waar is uh, Soeren nu? Uh, Soeren heeft asiel aangevraagd in Estland. Hij uh, ja, die voorwaardelijke straffing echt boven het hoofd. En logeert er nu bij een andere vleermuisexpert. Ja. Zolang het duurt. En komt hij nog bij jou logeren of uh, is dat nog onduidelijk? Ik zou hem graag uitnodigen, want het is een hele goede vleermuisonderzoeker en een hele aardige jongen. Ja, en daarom staat me het extra aan natuurlijk. Het is gewoon een, uh, iemand die vanuit feiten en vanuit kennis de, de Russische natuur probeert te beschermen. En die worden dan zo afgestraft. dus is verschrikkelijk. Anders dierenecoloog ecoloog Dekker. Dieren in het nieuws. De euforie was groot in januari. Misschien weet u het nog. Een otter in de Nieuwkoopse plassen. Dat was sinds 1976 niet meer vertoond. Maar eh, helaas, waarschijnlijk is dezelfde otter deze week doodgereden... langs de A12 bij Gouda. 15 kilometer van de plek waar hij gesignaleerd was. Tien jaar geleden zijn 30 otters uitgezet in Friesland en Overijssel... en inmiddels leven er zo'n 100 dieren in ons land. Goed teken, alleen vorig jaar zijn er wel 26 doodgereden. Natuurbeschermers pleiten al jaren voor de aanleg van dierentunnels... in gebieden met veel verkeer. De overheid is echter van mening dat het aantal verkeersslachtoffers... geen negatief effect heeft op de totale otterpopulatie. Nieuwe natuur. Nederland heeft er een, een nieuwe soort bij, de Ipen-zigzag-bladwesp. De Haarlemse ecoloog Dick Vonk ontdekte hem vorig jaar... in een natuurgebied in Noordwest-Overijssel. Maar het is nu pas bekendgemaakt. Welke komt... bladwesp? De... Komt u nog een keer? Ja, ik ben er heel erg voor Het is heel moeilijk nee, om mij. Ipen-zigzag-bladwesp. Mm -hmm. De Ipen-zigzag-bladwesp. Goed, goed woord voor wordfeet. De bladwesp komt uh, oorspronkelijk uit Japan... en verspreidt zich de laatste jaren door Europa. Dick Vonk. Hij ziet er als wespje uit als een 7 mm... Vrijwel zwart klein insectje met witte pootjes. En dat zijn allemaal vrouwtjes die nooit een man nodig hebben. En die leggen eitjes aan de rand van de ypenbladeren. En de larfjes die eten dan een heel mooi zigzag tot aan het middenerf. Vandaar de naam Ypen Zigzag Bladwesp. Omdat er geen mannen nodig zijn, kan ieder verplaatst vrouwtje in haar eentje een nieuwe populatie stichten. En ze leven alleen op ypenbladeren. Sommige mensen zijn bang dat deze nieuwe gebruiker van de Iepen gaat kaalvreten. En ik denk dat het nogal mee zal vallen, omdat in natuurlijke situaties... zijn er zoveel insecten etende vogels, maar ook insecten die andere insecten eten... dat die waarschijnlijk de plaag zullen voorkomen. Dick Vonk over de Iepenzichtzag Bladwesp. Nog zo eentje. Op Sidostasius is onlangs... ja, we blijven in het, binnen het Koninkrijk... is onlangs een nieuwe plant voor de wetenschap ontdekt... de Gonolobus Aloyensis. Het endemische plantje werd aangetroffen... in de krater van een slapende vulkaan. De klimplant lijkt een beetje op een wijnrank. Mogelijke bedreiging voor de Oluensis is een groep geiten... dat zwerft uh, rond de vulkaan, die groep. In 1994 werd al eerder een endemische klimplant op Sint Eustatius ontdekt... de lila kleurige Morning Glory. Een ontdekking. De Chinookzalm, ook wel King Salmon genoemd omdat hij zo groot is... heeft een soort magnetische landkaart in zijn kop... Een jonge zalm weet al vanaf zijn geboorte waar hij vandaan komt. Na een paar jaar op zee weet het dier zijn geboorteplekken feilloos terug te vinden... dankzij het aardmagnetisch veld. Dat schrijven onderzoekers in het tijdschrift Current Biology. Uit experimenten in het lab bleek dat jongeren ook wel eens... Ja, eigenwijs een andere kant op zwemmen. Want geur blijkt ook een rol te spelen bij voorkeursbroedplaatsen. De zam is hiermee of zou hiermee het tweede dier zijn dat beschikt over zo'n soort magnetische landkaart. We wisten namelijk al dat een schildpad met de naam onechte karetsschildpad deze eigenschap heeft. Beestachtig. Vijftig landen, waaronder Nederland en elf VN-organisaties, tekenden voor een moratorium op de handel in Ivoor. Ook maakten ze afspraken om stroperij van wilde dieren harder aan te pakken. Nederland stelt er een miljoen euro voor ter beschikking. Dat is de voorlopige uitkomst van een internationale conferentie afgelopen donderdag in Londen. De illegale handel in Ivoor is sinds 2007 verdubbeld. De hoorn van een neushoorn is met een prijs van 65.000 euro per kilo. Meer waard dan goud of cocaïne. Hierdoor zijn de zwarte en witte neushoorn ernstig bedreigd. De illegale handel in Ivoor wordt steeds meer gedomineerd door professionele bendes... die hiermee rebellen en terroristische organisaties financieren.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 Jack Perlman speelde samen met de Pittsburgh Symphony Orchestra... de the theme from far and away van de Engelse componist John Barry. En ik zei u net dat neushoornhoorn 65.000 euro per kilo was... maar dat is 65.000 dollar per kilo. Zeg jij nou nog eens neushoornhoorn? Neushoornhoorn. Neushoornhoorn. Ja, over far and away gesproken. Wij gaan ook even far and away. We gaan even schakelen naar Sochi of beter gezegd... naar de man met de laatste update over de Spelen Geolippens. De Olympische Winterspelen in Sochi. Goedemorgen, zojuist is Bel, zojuist is Bel Berghuis voor de tweede keer in actie gekomen bij de Snowboard Cross. Het was in de kwalificaties. Edwin Cornelissen, hoe bracht ze het ervan af? Uh, nou, niet verbeterd dan in uh, de eerste run. Een uh, achterstand opnieuw van 7,5 seconden. Dat is uh, fors. Uh, maar ja, goed, het is uh, allemaal wel verklaarbaar. Bijl is tijdens de warming-up zwaar ten val gekomen. Bij een van de schansen uh, kwam ze op haar hoofdnoot terecht. Uh, die helm die heeft haar echt gered. En uh, ja, betekent dat ze toch zonder zelfvertrouwen begonnen aan uh, de tweede run en aan de eerste run. En ja, dat, dat de angst een beetje in haar lijf was geslopen. Dus had ze zichzelf ten doel gesteld. Laat ik die runstijl gebruiken om vooral zelfvertrouwen te tanken. Om gewoon lekker over die piste te gaan te vallen. Want uh, ja, uiteindelijk gaat toch iedere snowboarder door naar uh, de kwartfinales. Heeft het alleen maar consequenties voor je seeding, voor je plaatsing, waar je precies mag starten. En of je tegen hele sterke borders zal moeten in die kwartfinale. Nou ja, dat, uh, dat verlies, dat heeft ze maar hopen dat ze waarschijnlijk in een uh, lastige groep terecht gaat komen straks in de kwartfinales. Voor haar was op dit moment het belangrijkste om dat zelfvertrouwen te tanken. Om weer met enig gevoel uh, op het bord te gaan staan. Ze heeft wel wat pijntjes, zei ze, maar ze kan verder wel goed worden. Ze is in ieder geval bij die beide runs op de been gebleven. Dus dat is dan het goede nieuws. En ze dadelijk in de kwartfinales dan starten er zes. Drie gaan we door, de drie stelsten, naar de halve finales. En het wordt wel een lastig verhaal voor Belberghuis Bel om daarbij te zitten. Maar ze gaat er in ieder geval een gooi naar doen. Dan is vanochtend ook de Super G, het skiën dus, van start gegaan. Vanwege de beperkte sneeuwkwaliteit gebeurde dat al vroeg. Nog voordat de zon op de piste stond. Edwin Peek bij de spelers. Tot nu toe veel verrassende winnaars. Kwam er vandaag weer een opvallende winnaar bij? Nou niet echt, want Kjetil Jansruut, de Noor, hadden we allemaal vooraf wel opgeschreven als een van de favorieten hier op de Super G. Niet de topfavoriet, dat was zijn landgenoot Axel Zwindaal. en misschien wel Bodie Miller. Maar Chetil Jansruut pakt het goud voor de verrassende Amerikaan Andrew Wybrecht Die pakte drie jaar geleden ook al het zilver. Jan Hoedek en Bodie Miller delen het brons. En dan is er toch nog eremetaal voor Bodie Miller tijdens deze spelen. En vanmiddag staat 1500 meter bij de vrouwen op het programma. Daar gaat het over schaatsen natuurlijk. Gaan we naar de Atlas. Arena. Steven Dalenbout is daar al. Steven, zijn de hoofdrolspelers van vanmiddag er ook al op het ijs dan? Nou, het is inmiddels weer angstig leeg, maar ze hebben al wel op het ijs gestaan. Pauline van Deuter komt naast me, heeft naar de training gekeken. Wat heb je allemaal gezien? Nou, dat, dat de Nederlandse dames er weer goed voor staan. En uh, ik vond het name wel interessant hoe Jorien de Mors... hier uh, haar rondjes weer in dit stadion zou gaan rijden. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Gisteren ja. uh, stond ze nog op het short track ijs. Ja. En nu weer op het lange baan, ja. baan, uh, baan ijs. Of die op de 400 meter baan. En ja, zij, zij kan die overstap gewoon heel makkelijk maken. Dus uh, ik denk dat zij ook echt een... Uh, ja, we, we zeggen Irene... Uh, die, die, die als zij gewoon doet wat ze kan, dan, dan pakt ze je goud. Maar uh, ik vind Jorien de Mors ook een hele gevaarlijke. Goede indruk maken. Uh, het <laughs> ging natuurlijk ook nog over... Uh, wat zeg je? En, en over gevaarlijke dan in de positieve zin natuurlijk. Ja, hè, dat, ja precies. Uh... Nee, dat snap ik. Uh, het ging natuurlijk ook nog over de drieduizendste van gisteren van Koen Wij Die zou misschien vanochtend nog wel op het ijs staan. Maar die was er vanochtend niet. Hè? Uh, je hebt nogal even met een van zijn coaches Geert Kuiper zitten praten op de tribune. Wat zei hij daarover? Um, ja, ik heb, ik heb inderdaad even kort gesproken. En, ja, maar ook kort daarover gesproken. Want het is op een gegeven moment... Ja, ja, het is meer verlies natuurlijk dan dat het, uh, dat het voor winst voelt of dat je zilver gewonnen hebt. Op zo'n klein verschil, ja, dat is gewoon heel, echt heel pijnlijk. Ja. ja, wat kun je er verder nog over zeggen? Ja, weet je, ja. hij heeft gewoon een goede race. Ik, ik, ik heb het gisteren natuurlijk het allemaal hier gezien. En, en Koen die reed gewoon wel echt een fantastische race. Ja, ja hij heeft zichzelf veel niks te uh, verwijten toch nee nee nee, nee, nee, nee. Nou goed, vanmiddag dus die 1500 meter. We hebben het ja. al even kort over de Nederlanders ja. gehad. Hè? De Nederlanders gehad. wust van ten Mors en Leenstra aan de start. Maar, ja, dan is ook de vraag. Um, zijn er wel buitenlandse concurrenten? Nou, dat wordt. Uh, dat is uh, veel, nou, het is, natuurlijk, we zijn al een, een, een tijdje op weg. Dus we hebben ook wat ritten gezien. En, en normaal gesproken zou je van de, de Amerikaanse verwachten. Maar uh, ja die rijden nog niet zo heel erg lekker. Dus ja, wellicht nog een, uh, een, een Russische dame. Of misschien wel uh, het Poolse succes van gisteren, heeft misschien de wel voor begleden Koers wat, ja. uh, wat gedaan. Die toch ook op het podium heeft gestaan dit jaar. Dus uh, ja. Het, het, het is niet zomaar 1, 2, 3, 4. Nee, dat is ook te gevaarlijk om te zeggen. Dat misschien. is te gevaarlijk om te zeggen. Maar de, de Nederlandse dames, en ook inderdaad Marit en Lotte... die hebben ja, die duizend meter, hebben ze gewoon hele goede rondes gereden. En die zijn meer dan meter rijders. Dus we hebben vier uh, troeven. Paulien van je dankjewel. En Steven Dadenboud, ook bedankt. Vanmiddag om drie uur is het zover Radio Olympia. begint trouwens om twee uur, maar over een uur zijn we er weer met een Olympische update. En na Sochi en Hilversum bent u weer terug in het, uh, aan het naar de bij Vroege Vogels. Muziek uit de film Modern Times van Charlie Chaplin... uitgevoerd door het Studioorkest onder leiding van Michel Villar. Ontdek een nieuwe soort en je komt geheid in vroege vogels. Echt nieuwe planten of dieren krijgen gegarandeerd veel zendtijd... maar ook soorten die nieuw in Nederland worden ontdekt zijn van harte welkom. En het lijkt er wel op of dat de laatste jaren steeds vaker gebeurt... Door klimaatverandering verschuiven leefgebieden. En omdat er ja, eigenlijk veel meer waarnemers zijn en dus veel meer wordt waargenomen... is de kans op ontdekkingen ook groter. En vandaag hebben we weer een nieuwe plant voor Nederland. Een nieuwe veldkers die uit Oost-Azië afkomstig is. Normaal groeit je aan de randen van de Himalaya. Vandaag in het centrum van Nijmegen. Er zijn nog allerlei onduidelijkheden over de plant. Daarover zometeen meer. We gaan op bezoek aan de hand van Edwin Dijkhuis van Floron... en Gerard Dirksen van het Natuurmuseum Nijmegen. Nou, hij staat daar aan de voet van die liftkoker. In een spleet tussen twee ja, metalen strips aan de basis van die liftkoker. Dat beetje van, groen? Ja, dat stukje groen, ja. Nou, dan gaan we van dichtbij bekijken. Onkruid, zegt iedereen dan, hè? Ja, dat is het ook. Ik zie verschillende soorten plantjes. Dit is niet allemaal hetzelfde. Nee, die een is wat, wat blauwer, die is wat... Ja, wat, wat grijzig groen, uh, ja sommige hij weet beter dan ik. Is de gewone melkdistel. Uh, dat is een hele gewone plant, ja. die kun je echt overal uh, aantreffen. En wat daarnaast staat met veel kleinere blaadjes, dat ja. is hem. Ja, dat is hem. Ja, hij is wat frisser groen. Uh, dat is een veldkers. In de ja. wandeling heet nee? hij aziatische veldkers. Maar meer om zijn herkomst aan te duiden, want formeel heeft hij nog geen Nederlandse naam. Zo nieuw is hij. Ja. We hebben meer veldkers in Nederland. Ja, we hebben er een, een aantal. Er zijn er twee die lijken nog een beetje op deze Aziatische veldkers, zoals we hem dan maar eventjes noemen. Dat zijn de kleine veldkers en de bosveldkers. Die lijken het meest op deze soort. En dan heb je ook nog de pinksterbloem. Ja, de pinksterbloem hoort daar ook bij en die zullen de meeste mensen wel kennen. Ja, prachtig. Daar gaan we ons alweer op verheugen, want nou, nog een maand of anderhalf... Nou, als het van stuk mooi weer blijft, dan eh, met twee moeten ze toch wel in bloei te vinden zijn. Maar we komen hiervoor. Voor een leek, een plantje van niks. Nee, het is een plantje van niks. Ik ben er ook heel <laughs> lang aan voorbij gelopen. Ja, want... en het heeft wel een jaar geduurd voordat ik een idee had... dat het nou iets anders was dan die bosveldkers en die kleine veldkers. Hij moet al vele jaren in Nederland voorkomen. En al die biologen, al die plantenkenners liepen er fluitend aan voorbij. Ja, dat klopt. In 2009 heeft... Uh, ik heb ik even zijn naam kwijt. Een vriendje van ons dat nu in België zit... Oh, maar ja. die we nog steeds koesteren als in Nederlander. Rutger Barendsen. Ja, Die, die heeft nee. hem ontdekt. Nou, Rutger Barentse heeft inderdaad een, ook, nou ja, een beetje met hetzelfde beeld van... hé, hey, dit is een veldkerst, maar het ziet er toch wat anders uit. Die heeft het gemeld op het forum van Waarneming.nl. En toen is het een beetje gaan sudderen. Sommige mensen zagen hem wel, anderen zagen hem niet. Maar pas eigenlijk het afgelopen jaar zijn mensen ook gewoon actief op zoek gegaan naar deze soort. En de meesten kijken dan in allerlei tuincentra. en in de Tuincentra? Centra. Ja, dat is een hele goede plek zeg maar, om te zoeken naar allerlei nieuwe dingen... die langzamerhand via die potplanten naar Nederland inkomen. Dus hij is niet op eigen kracht naar Nederland gekomen... maar in, in potplantjes? Nou, dat weten we niet helemaal zeker. Dat is een en vermoeden dit, ja. dat het waarschijnlijk via die containerteelt, teelt... dat hij zich dus in Nederland heeft geïntroduceerd... en zich ook via die... Planten, die allerlei mensen natuurlijk gewoon kopen in het tuincentrum... en dan bij hun in de tuin zetten... dat die van daaruit ja. uh, weer verder verwildert. Waar komt hij nu voor? Enig idee? Oh, nou, in heel Nederland. De laatste week zijn er meldingen binnengekomen uit Friesland. Uit Drenthe, uit Zeeland. Hier in Nijmegen? Ja, maar de hele stad mee? Het <laughs> Wordt een plaag? Nou, nou ja, een plaag. En je kunt hem als je gewoon een beetje je best doet, kun je hem op dit moment... Hè, we zitten nu dan eigenlijk gewoon in de winter... kun je hem dus nu optimaal bloeiend eh, overal vinden. Ik had nog niet eens gezien dat hij bloeide. Deze ook? Ja, kijk maar. Al oh, hele kleine. Ja, verdomd. Ja, ja. Maar ja, die kleine veldkersen, die hebben dus allemaal van die kleine witte bloemen. Ook de bosveldkers en ook de kleine veldkers. En die, die bloeien ook in de winter? Nu begint de kleine veldkers net te bloeien... en de bosveldkers die komt een maandje later... We moeten hem toch maar even beschrijven, want daar is radio voor. Zoals gezegd, hij lijkt dus op de kleine veldkers en de bosveldkers. En om hem te kunnen onderscheiden moet je eigenlijk letten op een beetje een combinatie van kenmerken. Het heeft niet echt een roset van wortelblaadjes. Dat heeft Kleine veldkers uh, heeft dat wel. De blaadjes zijn een beetje, als je goed kijkt, lijken een beetje op een blad van een klimop. Hè? Een beetje ja. drielobbig. Dat is toch ook wel kenmerkend voor deze soort... Hij heeft houtjes die staan een beetje recht af. Dat doet bosveldkers ook. Daar lijkt hij een beetje dan op. Terwijl bij de kleine veldkers staan de houtjes wat meer rechtop. En eigenlijk het allerbelangrijkste kenmerk, maar dan moet je wel een loopje gebruiken: is dat de bovenkant van de stengelbladen die zijn kaal is. En bij de andere twee zitten daar haren op. Vandaar dat je er aan voorbij loopt, want dat loopje dat zet je niet op iedere plant. Dat doe je niet op iedere plant. En we weten ook pas, omdat Gerard daar vorig jaar goed naar gekeken heeft... dat dat eigenlijk het sleutelkenmerk is om hem goed te kunnen onderscheiden van de andere twee. We noemen hem nu Aziatisch, maar een echte naam heeft hij nog niet. Wie moet die echte naam gaan uh, oh, verzinnen? Uh, ja, dat is een commissie voor de Nederlandse oh. namen. En dat zijn Belgen en Nederlanders. Vraag me niet wie daarin zit, maar dat is een handjevol mensen. En die, uh, nou, die bepalen dat dan. Maar iedereen kan suggesties doen natuurlijk. We noemen hem Aziatisch... Daar komt hij vandaan, uit Azië. Maar daar heb je er nog heel veel meer. Ja, er zijn nog meer soorten die heel sterk op deze kunnen lijken. Vandaar ook dat wij nou ja, bij deze eigenlijk wel een oproepje willen plaatsen. Omdat als mensen deze plant van de beschrijving die we net gegeven hebben herkennen. Dat ze dat materiaal goed verzamelt en dan willen drogen. En dan nou ja, met even beschrijving van de plek. Dat ze dat materiaal opsturen naar Naturalis in Leiden. Nou, het adres staat op onze website. Daar zetten we ook wel een paar foto's. Want dat maakt het nog iets makkelijker dan alleen maar een, uh, een beschrijving in taal. En we gaan er nog even op onze ja, knieën, knieën echt knieën, heel dichtbij. Ja, knieën knielen voor, ja. uh, voor een nieuwe plant ja, in Nederland. Ja, maar je kijkt, doordat hij geen haren op zijn plant heeft, glimmen ze een beetje. Ja. Hè, ze, hij, hij is net iets glimmerder dan die andere veldkerstjes. Want die haren, dat zijn minuscule dingen hoor. Jullie vinden het mooi, volgens mij. Nee, ach, wat is mooi. Nou, ja. Hij is leuk. <laughs> ja, en vinden, dat in nee, februari behoed. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is toch leuk? Nou, dat is, ja. Dat, daardoor viel hij ook op. Hij was de hele winter zichtbaar. En die andere, zie je helemaal niet. Ja, als nee. rosette. Hè, die beginnen in november als rosette. En die beginnen dan te bloeien zodat het een beetje voorjaar wordt. Dat is inderdaad wel heel erg leuk. Want de meeste floristen die beginnen pas in de loop van mei. Dan komen jullie uit je winterslaap. Ja, dan komen we uit onze winterslaap. Maar nu met dit soort soorten erbij kun je eigenlijk gewoon het hele jaar door in de stad botaniseren. Dus ja, het is geweldig om nu op jacht te gaan naar deze nieuwe Aziatische veldkers. Op jacht dus naar de glimmende Aziatische veldkers. Kijk op onze website voor alle gegevens van deze nieuweling. En ziet u hem? Uitgraven, meenemen, drogen en opsturen naar Naturalis. was dit van de Amerikaanse jazzpianist Joe Semple. Zometeen komt er nieuws over het groene handelen... van veel Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. Nou, dat wordt even schrikken voor sommige mensen. Maar we beginnen even bij het begin. De Eerlijke Bankwijzer bestaat bijna vijf jaar. Dus het is voor particulieren nu al vijf jaar heel goed mogelijk... om wel overwogen te kiezen voor een bank die aan hun idealen voldoet. Die niet investeert in kernenergie of wapenhandel, kinderarbeid... Eh, milieuvervuiling of foute palmolie, om maar wat te noemen. Eh, toch zijn nog heel veel mensen eh, trouw aan hun oude bank. Peter Ras, initiatiefnemer van de Eerlijke Bankwijzer. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Kunt u, uh, ja, mensen, kunt u in een paar zinnen duidelijk maken waarom mensen overstappen naar een groene bank? Of moeten en, overstappen naar een en, groene bank? En, ja, en, waarom, en waarin die groene banken dan het verschil maken? Uh, mensen kunnen zelf uh, uh, kiezen voor een duurzame bank... En ze kunnen hun bank vergelijken met andere banken op belangrijke onderwerpen... als eh, klimaatverandering, als dierenwelzijn, maar ook als wapenhandel. Je kunt kijken bij, via de eerlijke bankwijzer of jouw bank eh, veel investeert in duurzame energie... of bijvoorbeeld nog steeds investeert in producenten van kernwapens. Maar je kunt niet alleen eh, vergelijken, je kunt ook wat doen. Je kunt eh, je bank, als je niet tevreden bent, aanspreken, een klacht indienen... en zorgen dat je bank stimuleert... om om duurzamer te investeren. En als het allemaal op niks uitloopt... als, dat, uh, uh, als een bank alleen maar met PR-reacties komt... kun je ook overstappen naar een duurzamere bank. En die zijn er gelukkig ook. Ja, dat zijn eigenlijk twee trajecten die je dan, dan kunt be bewandelen. Maar er zullen natuurlijk genoeg mensen zijn die zeggen... ja, die paar... Een paar honderd of een paar duizend euro van mij. Wat, wat scheelt dat nou helemaal? Nee, dat is denk ik echt flauwekul. Er zijn, eh, banken zijn ontzettend gevoelig voor wat hun eigen klanten willen. Als genoeg klanten overstappen naar een andere bank... dan zullen ze eh, daar ontzettend benauwd over zijn. De Zembla-uitzendingen van 2007... Uh, waaruit bleek dat banken en pensioenfondsen... toen investeerden in clusterbommenfabrikanten... dat zorgde voor ontzettend veel boze bankklanten. Een heleboel bankklanten die toen zijn overgestapt naar andere banken. Banken waren daar ontzettend benauwd voor. Ja, ja nou bestaat die eerlijke bankwijzer al een jaar, vijf. Veel mensen weten nou een beetje hoe het zit... en blijven dan toch trouw aan hun banken. Waar, waarom, waarom doen we dat dan? Ik denk dat veel mensen het uh, uh, denken dat het ingewikkeld is... om over te stappen naar een duurzamere bank... Dat valt in praktijk best mee. De bank waar je naartoe wilt, stuur je een briefje met je handtekening erop. En die bank heeft er belang bij om jou goed te helpen uh, om netjes over te stappen. Dus het is niet zo moeilijk. Je krijgt uh, natuurlijk een andere rekeningnummer. Het is niet zo dat je ja, het telefoonnummer nog dat je, je nummer kan behouden bijvoorbeeld. Klopt. Er is nog geen nummerbehoud. Dat is ook ontzettend uh, vervelend. Vanuit uh, de Tweede Kamer zijn er partijen die zich daarvoor inspannen... om uh, uh, dat we wel nummerbehoud uh, kunnen krijgen. Maar dat is nu nog niet. Dat neemt niet weg. Het is... Minder moeilijk dan men denkt. Nee. Maar nou als het je het work niet work wil, yeah. uh, doe dan in ieder geval iets anders. Dien een klacht in bij je bank. Niks doen is echt niet het beste. Want dan veranderen banken niet. Ba banken veranderen pas als hun eigen klanten hen aansporen om te verduurzamen. Zie je nou in de afgelopen vijf jaar veranderingen bij banken? Reageren zeg maar de, de traditionele grootbanken, IG, ABN en AMRO... Uh, banken die dus volgens de Groene Bankwijzer slechter scoren dan uh, nou, Triodos, ASN... Uh, reageren die daar al op... Veranderen zij ook? Ja, er is ook wel goed nieuws te melden... Uh, in de eerste plaats, we zien dat vrijwel alle banken... wel hun beleid hebben aangescherpt op een aantal belangrijke onderwerpen... als mensenrechten en arbeidsrechten en soms ook wapenhandel. Uh, we zien ook dat er bijvoorbeeld meer wordt geïnvesteerd... in duurzame energie door banken. En uh, een Rabobank springt daaruit, maar ook uh, Triodos en andere banken... die investeren meer in duurzame energie dan in het verleden. Dat is positief. Een ander positief punt is dat uh, sommige banken... minder investeren in omstellingen. Streden wapenproducenten, zoals kernwapenproducenten. Delta Lloyd en Rabobank hebben vorig jaar besloten... om daar niet meer in te investeren. Maar er zijn nog wel heel veel uh, problemen over. Um, ja, je hebt de, de sectoren die wij bijvoorbeeld belangrijk vinden... klimaat, dierenwelzijn, milieuvervuiling. Daar valt het nog vies tegen. Ja, letterlijk. ik denk uh, dat dierenwelzijn voor veel uh, banken... een hele lage prioriteit is. En de, dat vinden wij een schande. Ik denk ook dat op klimaatverandering uh, banken nog veel veel meer stappen kunnen zetten. Banken investeren voor honderden miljarden... in honderden bedrijven, misschien wel duizenden bedrijven... die ze kunnen aansporen om minder CO2 uit te stoten. En ook via de woningsector. Nederlandse banken zijn groot in hypotheekverstrekking... en in uh, investeringen in woningbouw en vastgoed. Als je bedenkt dat een ja, derde van als... de CO2-uitstoot... Ja. in de EU voortkomt uit de woningbouwsector... dan kunnen banken daar een enorme Verschil positieve maken, rol in ja. vervullen. Ja, een machtige, een machtige sector, die veel invloed kan hebben. Ja. We maken heel even een uitstapje van de particulieren, want daar hebben we het nu over, naar organisaties die wat meer geld op de bank hebben staan. Uh, Vroege Vogels heeft onderzocht waar de natuur- en milieuclubs uh, bankieren. En dat leverde een verrassing op. Van de grootste twintig groene milieuorganisaties is er niet één die naar Azin of, of Triodos Bank zijn donaties laat overmaken. Al de ideële clubs hebben rekeningen bij Rabo. Uh, ABN AMRO en ING. We ja, hebben wij hebben geïnformeerd ja. waarom ze dat doen. Uh, waarom hebben jullie je belangrijkste bankrekening bij zo'n groot bank? Nou, de meeste banken zeggen dan uh, dat ze... Ja, dat, we zitten daar al tientallen jaren. De meeste organisaties. Uh, de, de, ja. Sorry, ja, de meeste organisaties. Uh, het is een lekker makkelijk kort uh, rekeningnummer. Nou, dat, niemand heeft tegenwoordig nog een kort rekeningnummer trouwens. En uh, de kleine en ideële banken kunnen hun grote stroom accept Giro's en machtigingen niet verwerken. Dat zijn de argumenten die ze hebben. Ja, kloppen die belangrijkste argument of klopt dat het grootste argument kunnen aan zijn... of het Triodos Bank de groene clubs niet van dienst zijn. Joost Huizing stelt die vraag aan directeur private banking Albert van Zadelhof van de Triodos Bank. Ik snap ook de huivering. Want het is inderdaad zo dat kleinere banken, zoals Triodos Bank... een tijd lang echt moeite mee hadden om hele grote volumina's van dat betalingsverkeer aan te kunnen. Het gaat dan vaak om duizenden acceptgiro's, zoals die dingen nog altijd heten, per dag. Ja. Maar ik kan u geruststellen dat binnenkomende betalingsverkeer, dus die duizend acceptiero's, die kunnen wij intussen heel goed aan. Dus dat is een excuus wat de Dierenbescherming en het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten, dat excuus kunnen ze niet meer gebruiken? Dat kunnen ze niet meer gebruiken. Ik zie ook dat er een aantal organisaties zijn, Wakkerdier GroenLinks, de Partij voor de Dieren, Bionext, die hun uh, betalingsverkeer al via u regelen. Dat klopt helemaal. Ik, uh, ik ben erg, eigenlijk ook erg trots op deze voorlopers. Want die hebben het toch maar aangedurfd om hun hele betalingsverkeer bij ons onder te brengen. En ik, in zoverre dan ook wel, heb ik wel enig begrip voor de hele grote clubs. Want dat houdt toch wel wat in. Je zult uh, een aantal automatiseringsslagen moeten maken. En je zult in contact moeten treden met je donateurs, dat er nu een ander nummer, een ander bankrekeningnummer uh, aan de orde is. Dus er zit al wat werk aan. Maar we moeten het ook bekijken, denk ik... dat de donateurs van hun kant en de leden... die eisen toch ook veel meer dan vroeger... een duurzame bedrijfsvoering van uh, deze groene en ook sociale clubs. En daar hoort de Groene Bank bij? Uh, de afweging moeten de, de groene clubs natuurlijk... en de sociale clubs ook zelf maken op wat voor tempo ze dat kunnen doen. Want er is altijd wel andere dingen aan de hand. Dat hebben wij ook. Maar in principe hoeven ze er niet meer te wachten. Ja, dus ook wie groot is en echt duurzaam wil bankieren... die kan dat nu doen. En het is eigenlijk gek dat de grootste groene clubs daar nog over twijfelen. Als bijvoorbeeld de dierenbescherming... die zelf meewerkt aan de eerlijke bankwijzers... Ze hebben een rekening Courant bij de ING... Een bank die in de eerlijke bankwijzer een 4 scoort... op de schaal van 1 tot 10 in de categorie dierenwelzijn. Een 4? Ja, en in de sector visserij scoort de ING zelfs een 1. Ja, dat is uh, toch onbegrijpelijk dat je als dierenorganisatie accepteert... en dat je dan bij zo'n uh, bank blijft. Ja, dit is maar één voorbeeld. Er zijn er nog veel meer. Vroege Vogels zal komende weken alle groene organisaties... rechtstreeks benaderen. We zijn er al mee begonnen. Uh, het heeft al iets in gang gezet. Organisaties Stro Wise hebben toegezegd... dat ze op korte termijn overstappen. Greenpeace en Vogels... Bescherming zijn in gesprek met een duurzame bank en uh, zeggen er haast mee te gaan maken. Nou, u gaat er nog veel meer over horen. We willen graag uh, in de toekomst pluimen uitdelen. Uh, dus natuur- en milieuclubs die hun leven beteren. Uh, die kunnen dat bij ons melden. Als ze zijn overstapt naar een groene bank. Uh, Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer, is dat voor u ook een verrassing? Uh. Um, wat wij belangrijk vinden, is dat je als organisatie een strategie hebt om je bank te verduurzamen. Ofwel, je kiest ervoor om over te stappen naar een duurzame bank... die in alle opzichten... klimaat, natuur, milieu, dierenwelzijn... al goed boert. Ofwel, je kiest ervoor als grote organisatie... om je invloed als klant goed te laten gelden... bij je grote huisbank hier... en deze te helpen verduurzamen. En heeft u als... dat gebeurt? Ja. ja, een aantal organisaties doen dat wel. Die zijn echt in een uh, reguliere dialoog... met hun grootbank... om die te stimuleren, om te verduurzamen. Ik snap te... wel dat zij die stap zetten... Maar... Maar heeft het zin om die grote banken er überhaupt op aan te spreken? Is overstappen ja. niet sowieso de beste optie? Um, nou ja, voor, vooralsnog, uh, we blijven in Nederland een aantal grote banken houden, of wij het leuk vinden of niet. Ja, tenzij we allemaal overstappen? En, uh, uh, dat zou kunnen, ben maar dat, dat gaat lief. voorlopig nog niet uh, nee. gebeuren. Dus wat wij belangrijk vinden is dat ook die grootbanken stap voor stap verder verduurzamen. We zien daar al, daar al wel de eerste stapjes van de afgelopen jaren, maar er moet echt nog ontzettend veel gebeuren. Uh, je kunt ervoor kiezen om in een, uh, bank, uh, bij een bank te bankieren die helemaal bijvoorbeeld niet in de palmolie zit. Maar we, uh, we gebruiken allemaal palmolie in onze zepen en in onze shampoo, dus voorlopig is er nog palmolie. Uh, nou, grote Nederlandse banken in investeren in de palmolie-sector... maar een deel van die sector is verantwoordelijk... voor die enorme bosbranden in Indonesië. Hoe kunnen die banken nou stimuleren... dat die bedrijven waarin ze investeren... niet meer het bos uh, uh, wegbranden in Indonesië... om de palmolieplantages te, te, te verbouwen? Zou dus ook die banken erop aanspreken? Ja, Zowel als particulier als... Ja, als dat als kan een en dat is belangrijk. Ja, nu zullen er ook mensen zijn die zeggen... ja, ik, ik heb mijn geld uitstaan, hè, vermogensgroei... ik wil er gewoon flink aan overhouden. Uh, die, die, die fondsen bij die, uh, die, die uh, conventionele banken... die brengen gewoon meer op... Dan bij uh, Triodos, ASN? Nou, daar, dat, dat, daar, daar geloof ik niks van. Dat, uh, dat uh, rentes hoger zijn bij uh, grotere banken dan bij, bij uh, de, de ASN en bij Triodos. Dat geloof ik niet. En er zijn zelfs ook studies gedaan naar uh, beleggingen... Uh, uh, langetermijnbeleggingen in duurzame fondsen... of in uh, uh, grijze of neutrale fondsen. Ja. De duurzame fondsen brachten zeker niet minder op in tegendeel. Ja, dus eigenlijk wat u zegt... dus je kunt beter je geld laten staan op een goede je groene bank, dan dat je vanaf een slechte bank geld over, overboekt naar een goed doel? Uh, uh, ik denk dat het van belang is dat, uh, dat je je invloed als consument, als bankklant of als organisatie optimaal benut om je bank te helpen verduurzamen. En dat kun je gewoon op verschillende manieren doen. Je ja. kunt je bank aanspreken en een klacht indienen. Je kunt een, een dialoog starten of je kunt overstappen naar een duurzamere bank. Iedereen moet op zijn manier verantwoordelijkheid nemen. Ja. Uh, alle informatie vind je op de Eerlijke Bankwijzer, uh, de site en via, uh, via onze eigenlijk site komt hij daar terecht. Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer, heel hartelijk dank voor dit duidelijke verhaal. Ja, de komende weken hopen we een iets uh, positiever verhaal over de grote natuur en milieuorganisaties te kunnen brengen. Uh, nog even een compliment natuurlijk voor de organisaties die op dit moment goede voorbeeld geven: Varkens in nood, goede waar, wakker dier, zijn allemaal dus organisaties die hun geld bij een duurzame bank hebben gestald. Partij voor de dieren, Ecat, GroenLinks en BioNext bankieren allemaal al groen. En wie volgt? De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Wie zingt het mooist? Luister maar. Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. Eindelijk een dag zonder wind. En prompt zit voor het eerst een zanglijster vlak bij huis. uit volle borst te jubelen. Zo mooi. Boven de loeiende stormen uit konden we de afgelopen weken soms de grote lijster al horen. Die zat dan stoïcijns in de top van het populier. Heen en weer te zwiepen en gooide zijn juichkreten het land in. Ieder jaar opnieuw, iedere eerste keer in het prille, eigenlijk nog ver verwijderde voorjaar, maakt mijn hart een sprongetje wanneer ik hun hartverwarmende klanken hoor. Mensen die gewoon hele gedichten inspreken op de fenolijn. Prachtig, hè? Ja. Mag ook. Ja. Als u mee wilt doen met onze Natuurgeluidenquiz, dan moet u dit geluid raden. Ja, ja, en dat is niet wat het is. Nee, wat je denkt dat het is. Wat je denkt dat het is. Het is namelijk wel wat het is, maar niet dat je denkt wat dat, je het, denkt is, dat ja. het is. Ja, en denkt u wel te weten wat het is, terwijl u niet misschien weet wat het is... maar wel denkt dat het, denkt dat het klopt dat u denkt wat het is? Ga dan naar vroegevogels.vara.nl. Dan maakt u kans op de scheet en andere verhalen uit De Nieuwe Wildernis. Het boek van natuurgeluideman Henk Meusse. Ja, en op de site kunt u ook meedoen met onze roofvogelquiz. Ga naar vroegevogels.vara.nl. En volgende week gewoon weer naar ons op de radio. Dag. Tot dan.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 Daar kun je mee thuiskomen. Volkswagen. Trotse sponsor van de achterneef, van de schilder. Van de bakker. Van Ebke Zonderland. Volkswagen sponsort al 25 jaar Olympische sporters. En tijdens de Olympische sponsorweken ook de rest van Nederland. Met bijvoorbeeld tot 6000 euro voordeel op een Caddy Sochi Edition. Kom langs bij uw Volkswagen bedrijfswagendealer.